12 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De festivalbranche is gematigd positief over het fonds. dat minister Bussemaker heeft opgezet. voor festivals die door slecht weer in de financiële problemen komen. Het fonds van een half miljoen euro moet voorkomen dat de continuïteit van festivals in gevaar komt. als er door slecht weer veel minder bezoekers zijn. Volgens de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals is het jammer dat alleen gesubsidieerde festivals in aanmerking komen voor de extra steun. Ook vraagt de vereniging zich af of een half miljoen euro in het noodfonds wel genoeg is. Verzekeraar Egon komt als eerste met een algemeen pensioenfonds. Bij het pensioenfonds kunnen meerdere bedrijven uit verschillende sectoren zich aansluiten. Tot nu toe bestonden er alleen fondsen die de pensioenen van één bedrijf of bedrijfstak regelden. Het idee is dat een algemeen pensioenfonds door schaalvergroting... professioneler kan werken en dat er minder kosten worden gemaakt. Op een kerkhof in Loenen zijn 48 graven verzakt. Door de zware regenval van de laatste tijd... liggen de grafstenen niet meer op hun plek. De Rooms-Katholieke Kerk, waar de begraafplaats bij hoort... zegt dat nabestaanden zelf moeten zorgen voor een oplossing. Ze hebben iedereen per brief ingelicht over de verzakking. Een woordvoerder van de kerk zegt dat de graven particulier bezit zijn... De mensen van de kerk gaan dus niet aan de slag om de problemen op te lossen. Een misverkiezing voor kinderen in België is verboden door de Belgische minister van Werk. In juli zou de eerste mini-misverkiezing voor de titel Mooiste Meisje van België gehouden worden. Zo'n 200 kinderen tussen de 6 en 10 jaar hadden zich ingeschreven. Volgens de Belgische minister Peters is het kinderarbeid en dus verboden. Ook zei hij de verkiezing persoonlijk ongepast te vinden. Het weer nog het regent of motregent op de meeste plaatsen. Af en toe is het even droog. Het wordt maximaal 17 graden. Pas vanavond trekt de regen weg. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien. En af en toe zon. En het wordt dan een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Bij Amsterdam zijn ze bezig met een spoedreparatie op de A10 Zuid richting Den Haag. Voor het knopen meer meer staat vijf kilometer file en zijn er twee rijstroken dicht.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 Early AM Attitude, zo heet het nummer, waar wij altijd mee openen. Welkom, Dolly. Goeiemorgen. Goeiemorgen, Charles. Nou, uh, wat heb je een lekker... luisteraars. Wat heb je een lekker weer meegebracht voor me? Oh, heerlijk, hè? He? Lekker vervriezend, <laughs> toch? Ja. <laughs> ja, wel goed voor de plantjes, hè? Ja, dat dan nu wel, ja. die uh, klagen ja. toch een beetje over hun droge tuin en zo. En, ja, uh, ja, ja, ja. Lopen ja, ja. constant met hun gietertje of hun slangetje. Lopen nou ze... ja, dan ja. hebben ze toch een oplossing al. Ja, dan hebben ja. ze daar geen slangetje. En u, nodig. Niet, zo, niet zo snel klagen hoor. allemaal <laughs> <hijos> niet zo allemaal klagen. Ja. Weer. <hijos> maar goed, uh, uh, ja. de regen heeft ook een bepaald ritme. En daar wou ik vanmiddag maar eens mee beginnen. Ja, heel goed. Goedemiddag. Rob die probeerde het met zijn zolderkamertje. Zachtjes stik te regen op mijn zolderruit. Ja. Waarschijnlijk want Dan Vogelburg, want die hoort er nu. Die woont waarschijnlijk gewoon in een bungalowtje, Gewoon uh, vegane grond. Uh, ja, ik moet eerlijk bekennen, luisteraars. Ik wil u niet tegen de schenen schoppen, maar ik vind dit toch een mooie uitvoering. Ik. Jij... Dan, uh, dan voor Rob Teneijs? ja. Het, het is een hele mooie uitvoering, maar ja, je bent van Rob de Nijs natuurlijk zo gewend. Hè? Ja, jij hebt natuurlijk ja. met die man op zijn zoldertje gezeten. Vreselijke, ruzies gehad. Ja, vreselijke ruzies gehad met Belinda Muldijker zo de Ah, oh, <laughs> god. <laughs> nee, toen was hij nog helemaal niet met Belinda. Toen was hij met de Lords, Rob de Nijs en de ja, Lords. Ja, ja, ja. ja. Ik heb hem was Belinda toen... nog niet in beeld. Nee. nee, ik heb hem gezien toen in het, in het oude concertgebouw in Haarlem. Ja trad hij op met de Lords. Ja, Aha. ja met, een, met, een, met een paar sterretjes. Een enorme grote zaal, maar als je drie rijen naar achteren zat, was het al niet meer, al niet meer te horen. Echt waar? Ja. Oh. Nou ja, dat had je toen, hè. Dat, dat had je toen. Maar ja, wel charmant. En die Lords met die kepies en hoge hoedjes op. Ik weet niet ja, of je. Heb ja, je wel foto's ja, ja, ja, van ja, ja. ja, ja. zeker, Jazeker, ja. ja. ja. Dus ja, nou ja goed, we, we blijven maar even toch in de, in de regensfeer. Ik kan er ook niks aan doen. Ach jee, jee, ja. dit een uh, natte uitzending. <hijs> <hijs> nou, dat kan niet wel weer. He? <hijs> <hijs> <hijs> je, je, het regen. Ik fallen on my. And just <hijs> like the guy whose too big voor his bed. seems <hijs> to fit. Are falling on my head They keep falling So I just Did me some talking to the sun Whoa! Op, keep en die man die heeft een hits geschreven, die Burt Beckerweck. Uh, dat is niet normaal. Niet normaal. Ik geloof ik, dat ik, elk ik, nummer wat die man schreef, dat, dat werd, ik, uh, werd er niet. Ja. Uh, It, er is toen eens een reportage over hem geweest. Nou, ja, ja. als je ziet hoe, hoeveel gouden platen daar in dat huis hangen. Nou, het, echt niet gewoon. Ja. Niet gewoon. En hoeveel, hoeveel uh, onder. onder uh, hoe noem je dat ook alweer? Onderscheidingen, Onderscheidingen ja. Ja. Trofeeën. ja. Trofeeën? Ja, trofeeën. Niet normaal. Hij heeft ook met uh, onze Treintje Oosterhuis heeft die, uh, een hele uh, uh, LP of CD, moet je zeggen. Ja. Gemaakt met allemaal uh, muziek van hem. En uh, ja, ja al die traditionele nummers staan ook Maar niks met regen. Ik geloof Reven. zelfs twee albums. Oh, Oké. Okay. Nou, nee. niks met regen. Nee, het was droog, hè. Toen, toen, was studio, het droog. Okay. toen ze in de studio zaten. Toen in de studio zaten was het droog. Okay, Ik heb nog is. even gebeld Ze Het was droog. Ja, het was droog. Ja, ja, ja, ja. Nou, voorlopig uh, was het hier net weer uh, huilen. Hè? Ja, maar we houden, het, we houden het toch een beetje regenachtig, uh, luisteraars, ja, tijdens ja. de lunch. Dat ja. moet u me maar niet kwalijk nemen, Dolly. Ja, het is niet anders. Is niet anders. Ja. Uh, maar we hebben een mooie zangeres voor u uitgezocht. Ze is wat aan de donkere kant. Dus als u een foto uh, wat te donker afschiet, dan zie je er niet. Oh nee, inderdaad. Nee hoor, oh, zo Het ja, zo zo'n lieve vrouw. Het is niet, uh, uh, mevrouw Simons is het niet, maar mevrouw Crawford is het wel. Ja, die zingt beroerd hoor, die Simons. Ja, maar en, en Randy Crawford is helemaal voor Zwarte Piet, dus dat is helemaal goed. Trying to find a warm place. En Zij heeft het natuurlijk over de Rainy Night in Georgia rains are falling Seems I hear your voice calling. That it's raining all over the world. Neon mm -hmm. signs of flashing. Taxicabs and buses passing through the That it's raining all over the world i feel like it's raining all over the world Als het nou op deze manier een regenachtige dag is... met een dame die dat zo mooi verwoordt. En ook nog in Georgië. Nou ja, Zandvoort, ja. Is, Zandvoort is ook mooi. Ja ja, ja, ja, ja. Ook uh, met regen. Nou, ja. ja. hey Donnie, ja. ik, ik ben wel erg ja. nieuwsgierig. Want ja. ik, ik plaats een foto van een hofje in Zandvoort. Gasthuishofje heb ik gezien. Ja. Ja, en je daar die... reageerde jij op. En toen zei je van je moet je maar eens rond laten leiden in Zandvoort. Maar ja. zijn, er, zijn er nog meer van die hofjes dan... Uh, Nee, er zijn niet meer van die hofjes. Maar je was zo verbaasd over zoiets moois. Ja, nou, dat, maar ja, ik wist het gewoon ook niet. He. Nee, de, dat, dat snap ik. Ik, maar, liep, ik liep bij de kofferbakmarkt. Uh, ja. De XXL. Ja, <laughs> ja. En, en, uh, en toen zag ik het hek en, en uh, die, mooie, die mooie klok boven en, ja. en toen dacht ja. ik van, hé, hey, wat zit daar nou achter? Ja. En, en nou, het hek was open, dus we liepen naar binnen daar. Nou, hartstikke mooi. Ja, fantastisch. Dus het deed, deed me kan Haarlem, maar daar heb je natuurlijk een hele hoop. Lief, ja, van die, en die in die die Amsterdam heb ook veel hofjes. Ja. Ja. Hé, hey, maar jij zei, ja. uh, het is ondanks alles gewoon de moeite waard om hier in Zandvoort dan eens rondgeleid te, uh, te worden. Want? Ja. Want? Nou, ja. er zijn hier ontzettend veel leuke straatjes, en waar ook een heleboel over te vertellen valt. Ja. En omdat dat zo is, ik vond jouw verbazing zo leuk. En um, zelfs ik ben af en toe nog verbaasd over dingen die ik zie of hoor. Dat ik denk van, goh, wat leuk om dat te weten en te zien. Uh, daarom heeft de VVV ooit een uh, sloppiestocht uh, georganiseerd. Ja, waar staat, en, slo slo staat het voor steeg? Slop? Sloppies, ja, klopt. Het ah, okay. zijn steegjes. Ja. En uh, uh, zij hebben dus een hele route uitgezet. En dan kan je dus een, uh, die route kun je, kun je halen bij de VVV. Maar die route wordt ook uh, eens in de zoveel tijd... ik, ik weet niet precies hoe, hoe ze dat in elkaar hebben gezet... Mm -hmm. maar eens in de zo, zoveel tijd uh, onder begeleiding van een, uh, een zandvoorte, gedaan... Ja. die uh, alles van de hoed en de rand weet. Dus als je dan die sloppies toch doet... Dan krijg je ook alle oude verhalen erbij. En uh, over, over de mensen die daar gewoond hebben. Nou, en alle bijzondere details, weet je. Dus ja, want ik weet bijvoorbeeld dat Toon Hermans... heeft aan de boulevard ergens gewoond. In een ja, groot goed. wit huis. Ja. Maar hij, volgens mij heeft hij ook ergens in oud Zandvoort gewoond. Ja, dat, dat zou zomaar kunnen. Ja. Ja, ik, ik neem me al jaren voor om die sloppiestocht eens een keer te doen. Maar ik heb ja. het tot op heden nog, nog nooit gedaan. Nou, als ik het ja. zelf, als ik het zelf niet, eh, niet doorheb, of uh, als dat niet als mij ontgaat... en, en er is zoiets, moet je mee even zijn. Hè, want dan, dan ga ik ook mee, want dat vind ik leuk. Camera. Ja, ik, ik zal even voor je kijken, zo, bij de VVV. Ja, camera in de aanslag. En dan ja, er, ja. Joh, ja er, zijn, er zijn zoveel schattige pandjes hier in Zandvoort... en zoveel leuke steegjes. Ja. Maar ja, je moet het even weten. En zijn daarom ook... denk ik dat die sloppiestocht leuk is. Zijn er ook aardige mannen in Zandvoort, eh, Door. Um, Dat je zegt van, nou, nou, het, het, het regent er vandaag. Ik zou een mensen soms... mee willen happen. <laughs> oh, die zullen er ongetwijfeld zijn. Ja. ja. Soms maar... kom ik er ook wel eens eentje tegen, maar ja, ja goed. Maar vanmiddag heb je ja. geluk. Ja. Want het is uh, aan het regenen. Ja. En laten we het nou mannen zijn. Ook oh, we naar buiten. Ik ga naar buiten. Goed. <laughs> She also says the street's the place to go Yeah, absolutely soaking wet It's raining It's Raining Man, uh, dat waren even... Spieken, wie waren dat ook weer? Oh, oh, oh. Um, ja, sisters in elk geval. Het waren sisters, nou. Dat, dat is al aardig om te weten. Uh, die uh, uh, met begerige blik naar boven stond te kijken... om daar uh, die uh, mannen naar beneden te zien dalen vanaf de wolkjes. Want het, het was Raining Men. We blijven in de regenachtige luisteraars. Of u het nou leuk vindt uh, of niet... u moet er geen traantje om laten uh, zoals Demis Roussos dat deed. Want die heeft het over Rain and Tears... Maar ah, die speelt nog wel weer een leuk orgel erbij, dus dat is. Wat is het klavensymbol wat ik hoor? Wat is het nou? Heel orkest, ja. Mooi nummer hoor, dit. Hoor je vrolijk van. En dat, nee, dat kan je wel gebruiken als het regent natuurlijk. Sommige mensen worden daar een beetje depie van. zong natuurlijk in uh, Aphrodite's Child, zo is hij heel bekend geworden. Later allerlei solo nummers. Uh, dit nummer heeft hij ook met die groep opgenomen, wat ik zojuist zei. En dan uh, heb je James Blunt, en die is natuurlijk weer eigenwijs. Ik ken het nummer niet, maar die draait het nummer om. Die, die zegt niet rain and tears, maar tears and rain. Kan ook natuurlijk. Nou, benieuwd hoe dat gaat klinken. smakelijk voor was, hè En zing moet lønst nog. I, I could surrender my soul. Shed the clothes that become my skin. See a that burns within my needing. I wish chosen darkness from cold. I wish I'd screamed out loud instead of finding no meaning. I guess it's time I Travel Blunt met de tears en rain in plaats van rain en tears. Nou, we zijn helemaal in de regenstemming. Ik hoop dat het nieuws ons alleen maar zonnige geluiden brengt vanmiddag. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, inderdaad. En, uh, het regionale nieuws van 20 juni 2016. En we gaan alweer hard door de maand heen, hè? En ik moet uh, Charlotte teleurstellen. Het is weer een boelkommer en kwel, hoor, in het nieuws. Toch weer? Ja, hoor. En ik ga eerst eens beginnen met een iets ouder bericht, maar uh, niet minder be uh, belangrijk. Tussen woensdag 15 juni 2016 om half twaalf avonds en donderdag 16 juni 2016 om 8 uur s ochtends zijn er bij een strandpaviljoen aan de boulevard Paulus Lood in Zandvoort... meerdere zeecontainers opengebroken. En vanuit de zeecontainers zijn onder andere exclusieve surfboards... met een gezamenlijke waarde van meer dan 5000 euro weggenomen. Heeft u iets gezien wat een mogelijke bijdrage kan leveren... aan de oplossing van dit misdrijf... neemt u dan contact op met de politie via 0900 8844 of anoniem via 0800-7000. Meerdere ambulances en een traumateam zijn in de nacht van zondag op maandag uitgerukt... nadat een fietser hard ter val was gekomen aan de Kampervest in Haarlem. Rond drie uur ging het mis toen de man met zijn fiets onderuit ging... op de Kampervest ter hoogte van de Kleine Houtstraat. Gezien de ernst van de melding werd het traumateam uit Amsterdam ook meegestuurd. De fietser is door ambulancepersoneel gestabiliseerd... waarna hij met een hoofdwond naar het ziekenhuis is overgebracht... voor verdere behandeling. Het opgeroepen traumateam hoefde uiteindelijk niet te worden ingezet. En uh, ik wil daar op eigen nood even aan toevoegen... hoe belangrijk het toch is om toch een fietshelm te dragen. Het is geen leuk gezicht, maar je ziet maar deze meneer of mevrouw had heel veel leed bespaard gebleven met een helm op. Goed, gaan we door naar het volgende bericht. Dit is toch wel een leuk bericht, tenminste als het niet blijft regenen. Zandvoort fietst mee met de fietsvierdaagse van 21 tot en met 24 juni. Dus dat is al heel snel morgen dat het gaat beginnen. En uh, de, de, de fietsvierdaagse gaat alweer voor de 14 keer verreden worden. En er zijn hele leuke routes uitgezet van ongeveer 15 tot 17 kilometer. En die routes gaan door de Duinen en in alle richtingen... door en rond Zandvoort, Bentveld, Bloemendaal en Heemstede. Nou, dit jaar kunt u een deelnemerskaart kopen voor 8 euro... en hierbij is een lotnummer inbegrepen. Na de laatste avond en binnenkomst van de laatste deelnemer... is de trekking van de loterij waar mooie prijzen mee te winnen zijn... Tijdens de fietsvierdaagse wordt er alleen aan de deelnemers loten verkocht. Per twee loten betaalt u... Ja, dat is dus weer niet te lezen. 1 euro staat er, maar ik... Ja, onze toner is een beetje leeg. Dus sommige dingen kan ik gewoon niet lezen. Nou, misschien in het volgende bulletin uh, dat je erachter ja, ja, ja. kunt Ja, zo is het. Kaarten kunt u kopen bij de bekende verkoopadressen... Bruna aan de Grote Krocht en Verstegen Wielersport aan de Haltenstraat. En ook zijn kaarten te koop na zes uur s middags... bij Ankie Miesenbeek in de Haarlemmerstraat 12... of Renalda de Jong Helmerstraat 48 en Martine Jouwstra Witteveld 11... En voor overige info kunt u kijken op www.zandvoortsevierdaagse.nl. Kunt u meteen opzoeken wat ik had willen zeggen. Dan een laatste bericht. Een 46-jarige vrouw uit Overveen is vrijdagavond aangehouden... pardon... vrijdagavond aangehouden in Velsen-Noord... wegens het rijden onder invloed van alcohol... Omstreeks 9 uur s'avonds kreeg de politie melding van een automobilist... die voor een auto reed waarvan de bestuurster hevig slingerde. De politie kon de auto laten stoppen op de Velstertraverse. De vrouw bleef onder, bleek onder invloed te verkeren en ze blies 805 UGL. Aangezien zij een beginnend bestuurder was... mocht ze niet meer dan 90 UGL-alcohol in haar adem hebben. Zij blies derhalve bijna 9 maal het voor haar geldende maximum. Bij controle bleek het bovendien niet de eerste keer te zijn. De vrouw was al eerder met alcohol opgepakt op 23 mei van dit jaar. Tegen de vrouw wordt proces verbaal opgemaakt... en bovendien moet zij haar rijbewijs inleveren. Tijdens de controle bleken de kinderen van de vrouw... een 12-jarige jongen en een 6-jarig meisje ook in de auto te zitten. Zij zijn door een bekende van de familie opgehaald en naar huis gebracht... Tot zover het regionale nieuws. Of geen weer, zomer of hartje winter. Hm. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Tja, vandaag hebben we te maken met een storing verbonden aan een depressie met een naam. En nou ga ik even zeggen, het is niet persoonlijk bedoeld, maar die depressie heet Lea. En daardoor is het bewolkt en valt er geruime tijd regen. De zuidwestenwind is ook duidelijk aanwezig en waait vrij krachtig over land en krachtig tot hard aan zee. Uh, de windkracht wordt 5 tot 7 en de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 16 graden. Vanavond wordt het geleidelijk weer droog en komende nacht zijn er opklaringen. Hier en daar ontstaat nevel en mist en bij een zwak, tot, bij een zwak afnemende zuidwestenwind daalt de temperatuur naar 15 graden. Morgen zijn er perioden met zon, maar hier en daar is een enkele bui mogelijk. De west- tot zuidwesten wind waait zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar een graad of 20. Dus morgen wordt het alweer een stuk lekkerder. See you then.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 And that's the start of anew How do you do? Mm-hmm I thought, why not? Na-na, just me and you And then we can, na-na, na Just like before And you will say, na-na, na-na Please give me more And you will think, na-na, na Hey, that's what I'm living for I we Give me mo en jouw wil pijn na na na Gigantiseerd was het uh, Willem Duin Zo. en uh, ja. Schoukje mm -hmm. Dolly, wist je dat ik met Willem Duin nog een blauwe maandag in een beentje heb gezeten. Echt waar? Ja. Wat een figuur was dat ook. Ja, ja, ja, ja, ja. Hilarisch was dat toen destijds dat die man op dat beeldscherm. Ik zat nooit vergeten bij Top op. Ja, ja. Dat ja. heel Nederland dat was eigenlijk verbijsterd, hè. Ja, hij was ja, een drummer ja en want hij heeft hier een caramella en Zandvoort. ook regelmatig met een bandje uh, opgetreden zeg maar oh dat was bij mij om de hoek ja ja en uh, maar op een gegeven moment was die drummer zat ging hij alleen zingen ja en toen besloot hij een te beginnen en uh, zocht wat muzikanten bij elkaar waar ik er dan alleen van was ja alleen toen kwam hij inderdaad al uh, uh, uh, zeg maar in contact met met uh, een plaatmaatschappij die kennelijk met uh, Sjoukje, uh, ook uh, plannen. hadden. En, en met Willem dan samen. En toen ja. is die, uh, die bluesband is in de kiem gesmoord. Oh, wat jammer. Ja, nou, ja weet ik niet. Oh, ja. <laughs> nou, ja, in elk geval. Maar ik heb het meegemaakt. Ik vind het wel leuk. Ja. Om, uh, ja. Ja. Uh, jij had een goed idee. Vond ik. Of vind ik. Uh, want jij uh, hebt heb ook nagedacht over, regen, over de regen. Ja, ja, ja. En over het repertoire wat ermee samenhangt. Ja, leuk dus... hè. We hebben al bijna een heel uur gevuld. Alleen met regennummers Blijkbaar is dat toch voor artiesten een, een trekker om daar uh, mooie liedjes van te maken. Want ja. die volgende groep, dat is helemaal een uh, knaller van een hit, ja, Zo. ik, hè? daar ben ik een keer geweest, live. Zo. Uh, ja, ik heb overdruk oh, allemaal meegemaakt, in mijn leven al. Hè. Ja, ja, ja, ja, jongen, <laughs> jij hebt een rijk gevuld leven. <laughs> ja. Hey, maar dat was, dat was in Ahoy in Rotterdam. Oké. Okay. En dan zat ik uh, ja, uh, op de zijtribune... Ja. En uh, ik heb er weinig van kunnen zien. Want uh, dat was, ja, ik zat vrij vooraan. En dan kijk je dus heel schuin erop. En ja. zet, maar wel, oh, oh. wel kunnen horen. En ze waren live echt oh, uh, okay. ontzettend goed. Supertramp. Okay. Daar hebben we het over natuurlijk. Yes. Je went to bed en hij bumped his head. Kan allemaal gebeuren met oude mensen. Ja. Mm -hmm. uh, namens Dolly en mij luisteren we een hele smakelijke lunch. Als je wat later bent gaan lunchen. Dat, eh, komt dat hier eens antwoord voor? Dolly, dat de mensen pas tegen 1 gaan lunchen? Of, of heb jij de indruk van nee? Uh, als het 5 voor 12 is, dan stormen ze naar buiten of dat, naar, naar de horeca of weet ik wat. Ik weet het niet. Misschien ja. worden ze wel pas net wakker, joh. <laughs> ik weet het niet, echt niet. Is de, dan heet het geloof ik een brunch, hè, toch? <laughs> ja, daar kan je er ook van maken, hè? ja. Ja, zand voor het brunch. Dan gaan we gewoon nog een uurtje door. Ja. ja. Hé, hey, uh, ken jij uh, uh, ja. José Feliciano? Ja, ja, ja. Die had ook dat mooie nummer gemaakt van Bill Withers, hè? Ain't no Sunshine, dat zong niet ja. zo mooi. Ja, ja, ja. ja. Maar, maar, maar uh, Hey, hey No Sunshine, Er is geen sunshine, nee. Nee, ja. maar, maar zouden we zouden het vandaag overwegen hebben. Dat is waar. Eh, ja. Heeft hij nou, ook? Heb een liedje gemaakt ja, met regen dan? Dat is, buiten kijf staat dat. Oké, okay, met een somber figuur, Ja. Eno eh, no sunshine. Ja, José Feliciano. Je ja. schrijft schrijf José. Ja. Dat zal zijn zuster wel zijn, dat weet ik niet. Maar nee, jo maar dat is, ja, nee, is op zijn Spaans, hè. Uh, J spreek je uit als een G. Dat dat vind ik ook zo, daarom ben ik zo graag in Spanje, want dan ben ik een godin. <laughs> oh, oké. Okay. Ja, nou leuk. Ja, ja. Ja. Oké, okay, nou dan uh, uh, zat ik op mijn knieën uh, voor je zaken. Nee, hier in Nederland niet, dan ben ik gewoon uh, met een jee. Oké. Okay. De man is blind. Dat is overigens uh, geen beletsel om prachtig te zingen. Dat gaat nou. een Stevie Wonder bijvoorbeeld. Listen to the pouring rain, listen to it pour. And with every drop of rain, you know I love you more. Let it rain all night long Let my love for you grow strong As long as we're together Who cares about the weather? Listen to the falling rain Listen to it fall And with every drop of rain I can hear you call Call my name Here above the clouds And down here among the puddles, You and I together huddle Listen to the falling rain Listen to the rain It's raining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 Cliff Richard komt ons een beetje helpen als het over de regen gaat. Uh, helemaal als de regenboog bij te pas komt. Somewhere over the rainbow. Oh bekende tunes, waaronder Somewhere Over the Rainbow. Dolly, uh, weet jij eigenlijk uh, wit licht... Hè, wit licht uh, waar ja. dat uit bestaat? Uh, uit alle kleuren van de regenboog, toch? Dat is helemaal... In één keer, ga je door voor de duizend euro? Ja, dat is, ja, zeker. Ik geef hey, nu niet meer op. Het is, is inderdaad zo dat, dat uh, wit licht... een samenstelling is dus van alle kleuren. En uh, door uh, de waterdruppels... die werken eigenlijk een soort prisma. Hè? Als je het dus glas neemt een prismaglas, en je kijkt er doorheen... zie je ja. ook van die mooie kleuren. Nou, dat gebeurt met die regendruppeltjes ook. Ja. En als dan de zon heel intens schijnt... en er komt een regenbui... en die regendruppels komen voor, die intense, voor het intense zonlicht... Ja. dan wordt het licht gebroken... en dat zien we dan als een rainbow. Ah, okay. En nu horen we het als een rainbow. Mooi, mooi. Ja, echt. De, de marmalade, potje jam. Als, die wil, als ze willen, hoor. Want... Zijn uh, er niet wakker, jullie Gast? Ja, ze moeten, ze moeten wakker zijn. Maar, ja. maar, maar die computer die is weer een beetje... Werkt die tegen? Alle het tegenstribbelen, ja. Nou, Dat is, is ook niet leuk. Nee, nee. Komt ja, ja, komt Daar heb die... je hem. Daar zijn ze. Ja. Marmalade had hits, hits als Obladi, Oblada in de jaren 70. Uh, Reflections of my life is een heel mooi nummer. Maar de Rainbow ook. Rainbow.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 Not a word, not a sound. Couldn't see or even feel the ground. But of gold, I was so by the way. Let it fly, rainbow. Look me up, look me down, rainbow.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 Come on home, keep me warm, and love me till you this is born, and I pray you will stay forever in the world. De regenboog bezongen door de marmalade. Kijk op mijn klokje, Dolly. We hebben nog precies een minuut te gaan. Dus we moeten het eerste uur afsluiten. Heb jij nog dingen te melden voor het eerste uur? Dat je zegt, van dat wil ik nog eventjes roepen. Nou, ik, ik denk dat we het straks heel even gaan hebben. Als mensen geïnteresseerd zijn in zo'n sloppie toch. Dan heb ik daar informatie ja, over. Ja, ja. Hoe, dat, uh, hoe dat geregeld is. Mm -hmm. Dus daar wil ik het, uh, als, als het mag. En omdat jij geïnteresseerd bent. Uh, in het tweede uur toch wel even over hebben. Ja, moet je luisteren. We maken samen zo'n uitzending. Dus als het mag. <laughs> <laughs> Tuur, tuurlijk mag jij dat. Tuurlijk nee, mag maar jij ik dat. heb even alle ins en outs opgezocht. Ja. En uh, er wordt dus uh, iedere zaterdag vanuit het Zandvoorts Museum eerste zaterdag van de maand vanuit het museum zo'n uh, tocht georganiseerd. Ja. Dus uh, de, dat wil ik straks wel eventjes dan uh, melden. Hoe of wat? Oké, okay, nou, dat lijkt me een heel goed plan. Ik ben ja. erg geïnteresseerd, want ik vind het, dat lijkt me heel leuk. Ja, dus, ik ook. Ja. Ik, ik wil het ook altijd doen. Dus als jij nou gaat, dan loop ik met je mee. Dat is goed. Ja. We gaan eruit, de laatste klanken... met Heather van de Carpet, tussen het instrumentaaltje. Dus dat sluit mooi aan op het Nationale Nieuws, Luisteraars. Dus tot, tot na het nieuws gaan we lachen om Brit Kaandorp. Oh, leuk.